Voor de kust van Nigeria zijn twee Nederlandse schepen bestormd door gewapende mannen, heeft de Rotterdamse rederij bevestigd. Twee veiligheidsmedewerkers zijn gedood, twee andere mensen raakten gewond. Vier bemanningsleden zijn ontvoerd, ze komen allemaal uit Azië. De Nigeriaanse marine is een zoektocht naar de aanvallers begonnen.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 Het slachtoffer werd een paar keer beschoten in het trappenhuis van een flat. De mannen hebben waarschijnlijk een zakelijk conflict, maar volgens de politie van Apeldoorn gaat het niet om een afrekening. Zelfs de Marit Bouwmeester heeft goede zaken gedaan in de laser radiaalklasse. Ze won de tiende race en daarmee staat ze in het Olympisch klassement nu gedeeld eerste met de Chinese Chula. Beide hebben 33 punten en beginnen maandag als favorieten aan de middelrace om het goud. Serena Williams heeft het Olympische tennistoernooi gewonnen. Ze versloeg Maria Sharapova overtuigend in twee sets met 6-0 en 6-1. De Olympische titel was de enige die Williams nog niet had. Het weer. Zon, stapelwolken en buien. Verder kans op onweer bij maximaal 25 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook flinke zonnige periode. Dit, was... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de N11 leiden naar Bodegraven. Tussen Alfa aan de Rijn en Bodegraven is de weg dicht... Dat gaat nog zeker een half uur duren, volgens Rijkswaterstaat. Tot zover de verkeer.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 Mooie bent band, Duran Duran op ZFM en Wild Boys hey, een nieuwe entertainment view op uh, ZFM Zandvoort, het is uh, 8 over 5 Goedemiddag Eindelijk een beetje aan het bijkomen van bijvoorbeeld een sportdag Of ben bijvoorbeeld net terug van het shoppen, kan allemaal natuurlijk Gisteravond ben ik de stad ingegaan in Haarlem Lekker een drankje gedronken, je weet hoe dat gaat. Alleen één nadeeltje, mijn wekker ging vanochtend weer om negen uur precies. Ik moest uh, namelijk uh, een uur later weer op het trainingsveld staan om te voetballen. Maar ja, ik moet zeggen, met een klein katertje voetbal je toch wel aardig. Dus dat is wel, uh, wel lekker. Maar ja, je moet er wat van over hebben natuurlijk. Vandaag een nieuwe Entertainment View. Doet Aldo moraal gezellig mee. Al dan ja, middag. Hoe was je week, jongen? Ja, druk, druk, druk, druk. Hard werken. Hard werken, jongen. Wat zie je onder hard werken? Elke dag vroeg op om kwart over zes. En om uh, vijf uur uh, weer thuis. van uh, een dag werken. Oké. Okay. En uh, ja, vandaar een volle studio, we hebben nog een mattie van ons meegenomen Jesper, goedemiddag Ik Zeg even iets in de microfoon Goedemiddag jongen, uh, Goed is goed Ja, hoe gaat het, jongen? Ja, lekker met jou Ja, ja goed, lekkere weken uh, gehad Ja, zeker, net als uh, Aldo ook uh, druk, maar uh, ja, hoort erbij hè? De jeugd tegenwoordig, die is zo druk hè Ja, ongelooflijk. die oudjes moeten ook geld verdienen, je moet ook uit pensioen genieten Ja, oh, zo zie je dat dus, we betalen voor de oudjes Hey, Nick en Simon hebben een uh, liedje van hun opgedragen aan een gouden medaillewinnares Namelijk Marianne Vos het gaat om de nieuwe single Alles overwinnen En dat vind ik nou typisch Nederland hè? Train je jarenlang voor dat moment Lever je een topprestatie Krijg je dit dat een, liedje. een liedje van Nick en Simon Er zit er niemand op te wachten nee. En nu snap ik natuurlijk ook de prestatie van Nederland zelf Op het EK <laughs> Een nieuwe Entertainment View. Goedemiddag, ik ben Rudy. En reageren kan via de Facebook van C.F. en Sanford. Bellen kan via, uh, via 023-573-1969. Dat is wel heel oud hè dan. 023-573-1969. Zometeen een van mijn favoriete gitaarplaten aller tijden. En hier is Amy Winehouse. All I can ever be to you is the darkness step we know. And this regret I got a custom take. Once it was the ride when we were at our height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 I where you see a man getting me She must be the little thing She's my pride and joy She must be the little Een van mijn favoriete gitaarplaten aller tijden. En um, ja, hij is helaas te vroeg overleden door een helikopterongeluk. Maar Pride and Joy en daarvoor de Amy Winehouse. En wellicht komt ze binnenkort terug op het podium. Hè? Hoor ik je denken? Op het podium? Hoe kan toch? Amy is toch dood? Ja, dat klopt. Maar de laatste tijd is, erg, uh, is iets wat heel erg populair is. Namelijk een hologram. En Amy kan dan namelijk geprojecteerd worden op een podium. En uh, nou ja, wie weet uh, hebben we binnenkort Amy Winehouse live in de Zikko Amsterdam. Tears dry on their own op ZFM, een nieuwe moet voor you. Voor de vierde van augustus met natuurlijk weer het shownieuws met popster Henry. We gaan straks even een uh, Olympic update doen. Wat is er uh, gespeeld vandaag op Olympische Spelen? Wat uh, gaat er nog komen? ...onder Ranomië vanavond voor de Gouden Plak. Om half negen. Half negen, oké. Okay. Nou, we gaan straks even wel voor babbelen. De favoriete plaat aller tijden van uh, Jaap Koper... En zometeen Rudy's Nederlands Hoekje... ...met vandaag uh, Jessica Malvet. Zometeen even lekker relaxen met Angela Mora en Timit. En dit is de nieuwe Tudor Cinema Club. Leuk liedje, dit is Sleep Along op CFM. It's Van Aldo? Klinkt, uh, leuk. Klinkt lekker, hè? het is ja. Angela Moira en uh, dit nummer is uitgebracht in 2011, maar tegenwoordig is ze bekend van de beste singer-songwriter van Nederland. Het programma van uh, volgens mij Giel is dat, doet dat. Leuk liedje, Tim op CFM. We gaan door met het volgende: Guddy's. <lacht> <lacht> Nederlands hoekje. <lacht> Rudy's ja. ja. Nederlands Hoekje. Ik zie weer een grote glimlach verschijnen. Die jingle doet het wel aardig hè. <laughs> hey, Rudy's Nederlands Hoekje, elke week gaan we bellen met een uh, artiest die even nieuws is of een nieuwe single uit. En met vandaag Jessica Malfeit. Jessica, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe gaat het met je? Ja, heel goed op het moment. Ja, uh, lekker uh, optredens. Ja, we zijn heel druk met de nieuwe single die 1 juli uit is gekomen bij Lamia Morg. Ja. En uh, ja, we hebben een promotietourtje met uh, ja, we gaan allerlei uh, radiostations af voor een uh, gezellig interview. Dus ja, we zijn er lekker druk mee. Hij gaat goed. Oké. Okay. Nou, soms gaan we natuurlijk je nieuwe single draaien, maar um, ik kreeg je mail met uh, of uh, de mail kreeg ik met alle informatie over jou. En er stond bij dat je na vier jaar je comeback uh, maakt. Ja, hoe zit dat? Ja ik, uh, ja, ik zing natuurlijk al vanaf mijn negen jaar. Ik heb uh, mijn eerste single uitgebracht toen ik uh, tien was. Ja. En mijn eerste jaar van de carrière heb ik uh, bij de Vrijbuiters gezeten. Toen heb ik een overstap gemaakt naar Corrie Konings. Oh, goed. En toen eigenlijk, uh, uh, ja, toen we eigenlijk allebei onze eigen weg zijn ingeslagen, ik en Corrie, is het eigenlijk via Stil geweest. Ja, oké. Okay. En, ehm. Um... Ja, je, hoe kwam je er opeens weer bij om te gaan zingen? Want uh, na vier jaar, lang, is echt een hele lange periode... Nou, kijk, ...begonnen het toch weer het te kriebelen fia? of zo? Ja, het is vier jaar stil geweest. Ik heb natuurlijk wel gewoon altijd de optredens gedaan. Ik heb alleen geen nieuwe singles uitgebracht. Maar uh, ja, ik heb dus ook wel de tijd gehad om goed na te denken... ...wat wil ik, met welk management wil ik het... Uh, ja. ...met welk logo, met welk label. Dus ik heb eigenlijk op mijn gemak kunnen, uh, kunnen bedenken hoe en wat. Okay. Ja, en ik ben toch eigenlijk op het idee gekomen... Ja, daar heb ik eigenlijk al een hele lange tijd We moeten toch weer door En we moeten toch weer terugkomen met iets nieuws Dus vandaar ja. dat we terug zijn gekomen met de nieuwe single Oké okay. hey, Iets wat, uh, wat ik als radiomaker wel interessant vond Dat las ik op je site um, dat je, uh, je had een piratenzinder, hè? <laughs> ja, klopt w wat, wat was dat? Nou, ik heb altijd bij ons uh, in Breda had iedereen zeg maar een, een uh, illegale piraten. Illegaal, ja. Ja, ja illegaal. Ja. En ik was een uh, negenjarig ja, meisje en bij ons in de buurt was dat eigenlijk al uh, helemaal rot, een, een eigen ja. piratenzender. Dus ik heb eigenlijk uh, drie jaar lang heb ik een eigen piratenstudio boven bij ons op de zolder gehad. En ik had een eigen radioprogramma Radio Jessica. En ook eigenlijk daar is het een beetje begonnen uh, met zingen. Het is een liedje van Jan Smit en van het ene liedje kwam het andere liedje. Nou, en toen was ik tien en toen heb ik mijn eerste echte officiële single uitgebracht. Oké, okay. maar um, je hebt er ook gepresenteerd, ook echt? Ja, ik had gewoon uh, op woensdagmiddag een eigen radioprogramma van twee tot zes of van twee tot zeven. Dan konden de mensen een liedje aanvragen via de telefoon en dan uh, deed, ik ze voor hun, uh, deed ik ze voor hun draaien. Dus ik had een Grappig. eigen radioprogramma. Ja. Dus uh, je weet wel een beetje hoe je een plaatje kan aankondigen? ja zeker. nou ik ben benieuwd, dan gaan we dat straks even proberen. <laughs> hey um, voor wat muziek wat voor muziek hou je? waar luister je? wat staat bijvoorbeeld op je ipod? nou ik ik ben helemaal uh, into de nederlandse. ik vind echt alles, ja ik niet alles. Ik vind alles ja, wat vrolijk is en, en wat een beetje in is, dat vind ik ja. altijd wel leuk. Ook van buitenlandse okay. muziek, maar uh, hoofdzakelijk alleen uh, Nederlandstalig. En ik vind dat de goede producten uitgebracht worden. Dat is, uh, dat is mijn eigen mening. Je zei het net al, Corrie Konings had je contacten mee, maar um, haar nieuwe single, Hoeren Neuken Nooit Meer Werken. Wat vind je daar dan van? Want dat is echt iets compleet anders. En ik denk dat jij wel een redelijke fan van haar bent. En hoe, hoe zie je dat als fan, uh, als fan zijn, ne? Nou kijk, ik heb vijf jaar met haar samengewerkt, <lacht> ik heb uh, een contract met haar gehad en iedereen is natuurlijk ook van haar gewend, huilen is voor jou te laat, mooi was die tijd. En iedereen vindt het uh, ook wel leuk om in zijn carrière even een keer iets te doen wat mensen niet van je verwachten. Kijk, en nou is dit natuurlijk hoeren nooit, uh, hoeren werken, nooit of nee, hoeren <lacht> werken nooit bedalen. <lacht> ja, ik vind dat ook niet zo snel, dus vandaar dat ik, uh, <lacht> ja ik. Ja, ik vind het apart. Aan de ene kant denk ik, ja, uh, als het eenmalig is, is het leuk. Ja, ja precies. En heel veel oudere mensen die, ja, die denken zoiets van, ja, waar kom je mee op de markt? En dat kan ook echt niet. Nee, oké. Okay. Hé, je ja. nieuwe single? Bij La Mi Amor, een zomers ja, liefdesliedje, kan ik dat zo noemen? Ja, klopt. Is het uh, berust op waarheid? Uh, nou, ik, ik, ik, het uh, is eigenlijk een beetje een... Uh, ik had dit liedje eigenlijk in gedachten en ik heb altijd gezegd, ik wil een liedje met een leuke buitenlandse zin erin. Ja. En bij la amor, en het is ook wel een liefdesliedje, dus het is niet speciaal voor iemand, maar het is wel een liedje wat ik, uh, ja, wat ik zelf uh, super vind. <laughs> Oké, okay, nou, wat zat er nog meer op de planning? Uh, optredens bijvoorbeeld? Uh, ja, we zijn nou natuurlijk druk bezig met de promotie voor de nieuwe single. Ja. Uh, ja, daar staan, uh, er staan optredens gepland. Uh, we zijn een beetje aan het nadenken over om misschien aan het eind van het jaar nog een single uit te brengen. Een opvolger van deze. Okay. Omdat hij het nu zo goed doet. En voor de rest, ja, ik weet het niet. Ik zeg altijd, maar ik, ik zie wel wat er op mijn pad komt. En alle leuke dingen, die, die, uh, die grijp ik. En ja, ik vind het leuk om mensen te vermaken. Dus. Ja. We gaan wel vier jaar meer de weg blijven. <laughs> als mensen meer informatie over jou willen hebben, uh, wat is je website? www.jessica.nl Oké, okay. nou Jessica, dankjewel. En um, nou, ik ben benieuwd of je nog wat hebt overgehouden in die radioperiode. nog je eigen single maar aan. Nou, voor alle lieve luisteraars, mijn nieuwe single: bijlaag Mia Moog. Hé, hey, dankjewel hè. Dankjewel. Bye. Ja. Net aan de telefoon hierbij Enthamusview uh, Jessica Malfeit. En uh, meer informatie is te vinden uh, over haar op jessica Malfeit.nl. Goedemiddag, CFM zandvoort met een nieuwe lange Frans. Beloofd is beloofd. Ik ben maar een man van fees en bloed. Is een stress in de droeg. Maar mijn bekken gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen: genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, schij dat wel.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 is zo groot, maar nee, dan gaat mijn laptop en mijn dame tv. Abonneren naar het raam voor het tweede keer in één week. Spullen achterin als een stadsnomade. Colleren, weer logeren bij mijn maarden. Maar ik kan zo niet verder, ik vind het niet gezellig. En ik kijk naar mezelf, ik ben god godverdomme 30. Ik kan niet komen lullen, ik heb schoenen om te vullen. Ik breek haar hart, dus jij breekt mijn spullen. Hip-Hotsklap zat ze vast in de bak En ik bedank haar, tot de pissen op de trap. Nee, en weer live, zo, nee, je is maar het is met beloofd. Ik ben maar een maat van vrees en bloed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn bekje gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg, maar mijn is beloofd, maar dat kan wel goed. Ik ben maar een maand van feest en bloed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn bekje gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg, maar mijn is beloofd, maar dat kan wel goed. Missy voel me, yeah. Ja, ja.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 en bloed, ik straks in de kroeg Maar mijn bekken gaat vroeg en ik hoor het je streeuwen. genoeg is genoeg, maar Ik zeg er nu al van lange Frans beloofd is beloofd hier bij Sierven uh, Zandvoort. Ja, ik ben er uh, twee weken geleden mee begonnen en elke week ja, zie ik wel of ik er wel zin in heb of ik het wel ga doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is vaak met periodes bij mij. Soms luister ik een aantal maanden helemaal niet en soms weer een aantal maanden weer wel. Het wisselt enorm, maar de André Hazes Classic is er om iedereen kennis te laten maken... Met Hazes en zijn fantastische liedjes. Met vandaag zijn bekendste. Het is zijn eerste nummer 1 hit. En misschien wist je dat niet. Het is een koffer van het liedje van Kenny Rogers. She Believes in Me. Neem dat ook weer even mee. Ander Classic voor deze week is prachtig. Ik denk voor de meeste mensen dat dit wel de bekendste is. En het roept altijd wel een speciaal gevoel bij. De andere is... En zij gelooft in mij. Ze lag te slapen. Vroeger gisterenavond. Mag toch mij? Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze er wel van ja. Maar zij kent mij. Oh ja, Nu sta ik voor je. Ik ben blijven hangen in de kroeg. Zo'n nachtje weet het, heb ik nooit genoeg. Was het, het was alles wat je vroeg. We Wachten, tot de tijd dat ieder mij herkent, en je trots kan zijn op je eigen vet, op straat zullen ze zeggen: die hasis is eens bekend, zolang de dromen van het geluk. Dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. Dus zij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Oh. Right Blijft mooi, hè? andere hazen, de andere hazen classic van deze week. Zij gelooft in mij. Zometeen gaan we bellen met Jaap Koker, Koper, <laughs> wat is nou zijn favoriete plaat? Aller tijden, Jorten, na de nieuwe van Maroon 5. ZFM, One More Night. Ja, we gaan verder met de volgende favoriete plaat van een collega ZFM. Maar elke week bel ik een uh, collega ZFM er op. Met de vraag: wat is nou jouw favoriete plaat aller tijden? Zo hebben we onder andere Rob Harms gehad met uh, John Miles Music. Aldo Moraal met Jan Thiersen. En Jolande Verstegen met uh, Bruce Springsteen. I'm on fire. Met deze week, vandaag, of, uh, met vandaag, presentator van zondag editie van de Muziek Boulevard. En Alternative FM. Jaap Koper, goedemiddag. Ja, goeiedag. Ja, middag. Is dat een beetje goed aangekondigd? Of, uh... Uh, ja, dat je muziekboulevard, dat is maar tijdelijk. Oké. Okay. Ja, wat voor programma's zijn dat? En dan heb ik het eigenlijk al vooral voor Alternative FM. Want dat is wel nou, speciaal, toch? Alternative FM uh, vind ik eigenlijk wel heel speciaal. Ja, en, ja we hebben dat... Uh, ik doe het niet alleen, ik doe het samen met Marcus van Dam. Uh, we hebben dat uh, eigenlijk heel uh, rustig opgebouwd. Uh, uh, ja. We zijn eigenlijk ja het, het is eigenlijk vanaf 2008 toen uh, was er iemand anders uh, daarmee uh, bezig uh, uh, ja ik ben even de naam van de presentatrice even, uh, even kwijt okay. uh, maar uh, daar uh, was marcus uh, toen ook uh, bij uh, bij betrokken en toen kwam ik in, in juli 2008 kwam ik erbij yeah. Dat heb ik even kort meegedaan en toen was het uh, ja uh, een beetje af en aan een, een soort knipperlichte relatie. Uh, we hebben het met z'n drieën gedaan met Hoestra. en daarna is het, uh, zijn Mark en zijn weer gewoon verder gegaan en bij de eerste editie van, of, of tenminste niet de eerste editie, maar toen wij voor het eerst de Rob hardaway gingen volgen, hè, dat is nu alweer twee jaar terug, eigenlijk bijna drie, uh, toen is het heel langzaam begonnen, zeg maar. Ja. En nu uh, is het uh, iets uh, geworden wat, uh, wat al uh, ja, onze staatsverwachtingen verwachtingen niet heeft uh, kunnen, kunnen ja, voor, ja, hoe moet ik het zeggen? het is de dromen zijn is een beetje, is beetje ja. uitgekomen, eerlijk gezegd. Wat het leuke vind ik, als ik naar jouw programma's luister, dat ...dat het echt heel veel jong talent is... ...en heel veel uit de regio. En ja, hoe kom je dan, hoe kom je dan bij die artiesten? Echt, echt um, gewoon bijvoorbeeld... ...de Rob Akta Award? Of, ja, vertel eens. Nou, de Rob Acta Award... ...dat is gewoon een aanvraag die we hebben ingediend... Ja. ...bij de organisatie. In eerste instantie was dat bij Rachel Huneker die, ...die toen eigenlijk de projectleider was... ...van de Rob Akta Award. En tegenwoordig is het Sophie Krop. Maar ja... Dat, dat, is, dat is gewoon een, een bandcompetitie. Ja, ja, Muziek is geen wedstrijd, zeg ik dan altijd maar. Ja. Maar uiteindelijk uh, komt daar dan een winnaar uit voort. En die, uh, uit die, die winnaar die mag dan uh, zeg maar het uh, Beveiligingspopfestival openen. Op, ja. op, uh, op het hoofdpodium uh, van de Halemer Oud, zeg maar. Ja, en ja, dat, dat, dat volg je dan. Uh, en dan is het ook zo van ja, er zijn heel veel uh, leuke bands in de regio. Ja. Maar ja, uh, wij wilden eigenlijk toch een beetje onze horizon nog verder uh, verbreden. Dus hebben geprobeerd om ook eens eventjes te kijken in de keuken van de grote prijs van Nederland en ook dat, uh, ja, dat, dat, dat levert uh, nog uh, grotere talenten eigenlijk op. En een aantal zie je er nu van. Dat die echt uh, aan het doorbreken zijn in ja. Nederland. En, ja, dan heb je het bijvoorbeeld over een, uh, over een Jory Zwart en een Kees Mayfield uh, Die, uh, die we daar mee hebben meegedaan. mee ja. ja, Die uh, hebben dus nu al een album op, een, op hun naam staan. En die zijn al een paar keer uh, op Radio 3. Uh, of 3FM heet dat tegenwoordig. Uh, ja. Zijn die nu al uh, terecht gekomen. Dus ja... Dat, dat technisch natuurlijk wel iets. En wij hebben ze toch uh, in een uh, wat vroeger stadium. hebben we ze eigenlijk al, uh, al gedraaid. Ja, en uh, nu is dat wat minder. omdat er weer andere, uh, andere mensen. die uh, ook aan de deur kloppen. en ook graag. Uh, ja. misschien wel uh, op die radio gehoord willen worden. Helen, nou, nou, nu uh, eigenlijk waar ik echt voor bel. is uh, natuurlijk je favoriete plaat aller tijden. En Via, uh, ja, vertel maar van, van, van wie is die? Nou, hij is. Ja, yeah. uh, uh, dat nummer dat heet De uh, Chain. Uh, ja. ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, vertel wat voor gevoel ja, krijg je daar nou? Uh, als je goed uh, naar de tekst uh, luistert, uh, dan uh, is het dus zoiets van: uh, ja, ze krijgen mij er niet onder. Ja, yeah. uh, dat, is, dat is nog steeds eigenlijk uh, dat wel het uh, geval. Yeah. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zit ook in die tekst, uh, zit dat er ook in verwerkt. Ja, yeah. uh, uh, het, het, het is. Uh, ja, voor mij ook nog, uh, zit er ook nog een autosportrandje aan. Omdat ik uh, ook iets met die sport heb. Okay. En helemaal aan het eind, zeg maar, uh, dan, dan heb je uh, de, de uitrol van het uh, van het nummer. En dat is uh, de begintune uh, die uh, bij de BBC uh, Formule 1 uh, programma. Oké, okay, heel oh, grappig. Dus uh, je plaat die of, of dat nummer, dat maakt een uh, ergens een break. Ja. En uh, dan, dat is uh, zeg maar de laatste anderhalf minuut is, uh, is zeg maar uh, de begintune van. Van het BBC Autosportprogramma. Wat, ja. ze, wat ze gebruiken. Nou leuk verhaal. Uh, Jaap dankjewel voor vandaag. En um, ik ga hem draaien. Je favoriete plaat je. aller tijden. En een uh, fijn okay. weekend verder. Jo. Hoi. Hoi. Favoriete plaat van collega Jaap Koper, Mac en uh, The Chain. En uh, nou ja, zometeen uh, na het nieuws van, uh, van 6 uur gaan we onder andere natuurlijk even bellen met uh, Popstar Henry. Wat is gebeurd in de showbiz? Ook even een uh, Olympic update. Want uh, gaan er nog Nederlanders strijden om het goud? Nou, dat gaat zeker gebeuren. Wie en, uh, en waar en hoe en wat, Dat ga je allemaal zometeen horen. Zie je van voor en hier is Prince en Uptown.